4 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. Terrororganisatie Al-Qaeda heeft plannen om aanslagen te plegen op het spoor in Europa. Dat schrijft de Duitse krant Beeld. De Duitse veiligheidsdiensten zijn volgens Beeld in staat van paraatheid. Er wordt rekening gehouden met bomaanslagen op treinen, maar ook met sabotage van het spoor, bovenleiding en tunnels.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 De partner van de journalist die in The Guardian schreef... over de praktijken van de geheime dienst NSA is op de Londense luchthaven Heathrow urenlang vastgehouden. David Miranda zat op basis van de Terrorism Act negen uur vast. Zijn telefoon en laptops werden in beslag genomen. Miranda is de partner van Glenn Greenwald... die documenten van Edward Snowden kreeg en daarover in The Guardian publiceerde. Hij noemt het vastzetten van Miranda een poging tot intimidatie... en aantasting van de persvrijheid. Brazilië, waar de twee wonen, heeft bij Groot-Brittannië geprotesteerd. De brandweer in Groningen is bijna het hele weekend druk geweest... met een brand in een veevoerbedrijf in Farmsum bij delft delfzijl Daar ontstond zaterdagmiddag brand in een droge installatie met 25 ton graan. De temperaturen in het vuur liepen op tot wel 700 graden... en de brandhaard zelf was voor de brandweer niet bereikbaar. Toen bleek dat de constructie door de hitte onstabiel was geworden... besloot de brandweer om het gaan gecontroleerd te laten opbranden. Pas om 10 uur gisteravond, na een kleine 36 uur... werd in Fransum het zijn brandmeester gegeven. Het weer, vannacht opklaringen, mogelijk een paar mistbanken. Minima rond 14 graden. Overdag eerst buien, maar ook wat zon. Het wordt hooguit 20 graden. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, KRO, de nacht van het goede leven. Jan Emaus, goedenacht. Ja, traditie getrouwd, tussen vier en vijf in de Nacht van het Goede Leven. Een hoorspel. Afgelopen drie weken hebben wij delen uitgezonden... van het Transgalactisch Liftershandboek. Van de hand van Douglas Adams en uh, voor de KRO. Geregisseerd in 1980 door Vincent van Engelen en Hans Wijnands. En geproduceerd door Martin Cleaver. Nou, vannacht is het uh, voor het laatst dat we transgalactisch gaan liften. Het slot, daar gaat hij. Bye. Oh. transgalactisch liftershandboek. Het Galactisch Liftershandboek omschrijft de auto... als een nogal primitieve schepping van het mensenras op de aarde. Een planeet die gelegen is, of liever gezegd gelegen was... in de minder gewilde, achtergebleven gebieden... van de westelijke spiraalarm van de Melkweg. De auto was bedoeld als oplossing... voor de onoplosbare problemen van de aardbewoners... die allemaal tegelijk naar dezelfde plek wilden, maar niet met elkaar. In hun onnozelheid beseften ze niet welke problemen hieruit zouden voortvloeien en waren ze zich even min bewust van de onvermijdelijke consequenties... als verkeerslichten, verkeersknopen, parkeermeters en parkeergarages. Het parkeerprobleem is universeel. Dat wil zeggen, geldt voor het hele universum. En zo komt het dat ons wakkere gezelschap onderzoekers zich momenteel ophoudt in een van de merkwaardigste parkeergarages... in de geschiedenis van het heelal, die van milieweg... het restaurant aan het eind van het heelal. Terwijl op de tonen van een strijkje tussen de palmen en uitgeluid door een vriendelijke conferencier het heelal wegkookt in het niets, zijn Amro, Zeefvat, Hugo en Trema al naar buiten op zoek naar Theo, de tobbende robot, die in de parkeergarage als parkeerwacht werkzaam is. Waar is hij, Theo! Hé, hey, Theo, ouwe reus, wat leuk je te zien! Jullie! Dat vindt niemand ooit leuk. Goed, jij is in. Oh nee, echt Theo, echt. We vinden het ja, echt heel heus, leuk. Ja, heus. En al die tijd op ons gewacht. De eerste 10 miljoen jaar waren het ergst. En de tweede 10 miljoen jaar, die waren ook het ergst. De derde 10 miljoen jaar, daar vond ik niks aan. Vanaf die tijd ben ik een beetje achteruit gesuggeld. Hé, hey, Zeevold, kom eens kijken. Prima, sterrenkarretjes staan hier. Moet je zien, wat een lekker ding zijn. Vond die oranje sterrenbukking met die zwarte zonnekraken. Hé, en deze spetter, multicumulaire kwarkandrijving met streepplankjes. Dit moet een model van Lazzarliercon Custom zijn. Hier, dat infraroos aangedisje op de neutrino kap. Verdomd, weet je dat ik eens ingehaald ben door zo'n brok ergens bij de axelnevel? Nee. Ja, ik ging zelf uit, maar het leek alsof ik stil stond, En de sterrenaandrijving van die bak amper stationair. Ongelooflijk. Te gek, hè. En tien seconden later knalt hij bovenop de derde maan van Jacques Lambert. Serieus? Ja, maar een fantastisch schip even goed. Lijkt op een vis, vliegt als een vis, stuurt als een Ah, Zonder dollen? Zonder dolle. Hé, hey, wacht eens even, wacht eens heel even. Die daar. Hé, hey, hé, hey, is dat even slecht voor je ogen, oh, hey. Wat is die zwarte? Je kunt de vorm niet eens onderscheiden. Het licht valt er gewoon in. En moet je die carrosserie voelen? Pfff, hé, hey, je, je wou toch niet... Uh... Hier, hé, hey, volkomen vrijvisloos. Geloof me dat dat hard gaat, hé. Hey. Wat een scheurijzer er dat zelfs de aanzeker op fotonenergie werkt. Hé, hey, wat denk jij ervan, eh, Amro? Wat, uh... wou jij pleiten met dat ding? Is dat niet leeg? Wel, nee. Kom op. Nou, nou, oké. Okay. Een beetje tempo dan, hè? Zacht komt het hele zootje naar beneden sprinten voor een burg op biel. Eh, uh, Aha. Uh -huh. hoe, hoe komen we erin? Ja, uh, laten we het wel even een beetje gezellig houden, hè, Amro. Hé, hey, misschien kan die robot er wat op verzinnen. Ja, hé, hey. Hey, Theo, kom eens hier. We hebben een gewijtje voor je. Ik denk maar niet dat ik dat leuk vind. Oh ja, oh, vast wel. Er ligt hier een heel nieuw leven voor je. Oh nee, niet weer. Hou oh, even je kop, hè, luister, ja? Deze keer wordt het helemaal anders. Spanning, sensatie, echt avontuur. als afschuwelijk. Theo, ik wou alleen maar even zeggen. Ik neem aan je... dat je wil dat ik dit ruimte schip voor je openmaak. Wat, hè? Ik neem aan dat je wil dat ik dit ruimte schip voor je openmaak. Uh, ja. Wil je dat dan in het vervolg gewoon zeggen in plaats van te proberen mijn enthousiasme te wekken? Dat heb ik dan. Hé? Hey? Hoe deed je dat, Theo? Ik heb je toch gezegd dat ik hersens de grootte van een planeet heb. Maar niemand zal ooit eens naar me luisteren. Nou, ja, nou, je komt maar weer, Theo. Zie je wel. wat hey, moet je eens kijken? Moet je dat schip eens van binnen zien? Juhé, yeah, heavy hoor, hey. Alles is zwart, helemaal 100% zwaar. Ja. Het Transgalactisch Liftershandboek is een weinig stringent geredigeerd boek... en bevat tal van passages die alleen maar zijn opgenomen... omdat het de redacteuren in der tijd wel een aardig idee leek. Een van die passages gaat over een zekere Wiet Wutschbak... een stille, jeugdige student aan de universiteit van Maxime Megalon... die na zijn studies Antieke Filologie, Transformationele Ethiek... en Theorie van de Golfharmonie der Historische Perceptie voorbestemd leek tot een briljante academische carrière... toen hij, na een avondje aan de pangalactische haagvergruizers... te hebben gezeten met Zeeveld Bijsterbuil... gaandeweg gebiologeerd raakte door de vraag... wat er toch gebeurd was met al de balpennen... die hij de afgelopen paar jaar had gekocht. In de lange periode van onverdroten onderzoek die volgde... bezocht hij over de hele Melkweg alle belangrijke centra van balpenverlies wat uiteindelijk uitmondde in een eigenaardig theorietje... dat er destijds bij het publiek wel inging. Ergens in de kosmos, zo zei hij, tussen al de planeten... bewoond door humanoïde, reptiloïde, vissoïde, wandelende, takoïde... en hyperintelligente tintenblauw... bevond zich ook een planeet waar de enige vorm van leven... uit balpenachtige bestond. Naar deze planeet was het dat op onbewaakte ogenblikken... de balpennen ontsnapten als ze stilletjes door warmgaatjes in de ruimte glipten... naar een wereld die uitzicht bood op een uitsluitend balpenoïde levensstijl... op sterk balpengerichte stimuli... kortom, op het balpenequivalent van het land waar het leven goed is. En voor een doorsnee theorie was dit allemaal best leuk en aardig... totdat Bak opeens beweerde dat hij die planeet had ontdekt... en er zelfs een tijdje gewerkt had als particulier chauffeur... van een familie goedkope groene pennen waarna hij werd afgevoerd en opgesloten, een boek schreef... en tenslotte de wijk moest nemen naar een belastingparadijs... wat het normale lot is van diegenen die per se publiekelijk in hun hemd willen staan. Toen er op een dag een expeditie werd uitgezonden... naar de ruimtecoördinaten waar de planeet zich volgens Fujipak bevond... trof men slechts een kleine asteroïde aan... bewoond door een eenzame oude man... die maar bleef verhalen dat er niets van waar was. Al bleek later dat hij stond te liegen... Een van de belangrijkste commerciële pluspunten van dat zo opmerkelijke transgalactische liftershandboek... naast de relatief lage prijs en het feit dat er op het omslag in grote sympathieke letters geen paniek staat... is de uitgebreide en bij tijd terwijle ook correcte lijst van termen en begrippen. Alle statistische gegevens omtrent de geosociale structuur van het heelal staan bijvoorbeeld keurig op een rij tussen bladzijden 576.324 en 576.326. De simplistische stijl valt ten dele te verklaren uit de omstandigheid... dat de redacteuren in tijdnood zaten... en de gegevens toen maar hebben overgenomen van de achterkant van een pak havermout. Al hebben ze er in de gauwigheid nog wel wat voetnoten tussen om zich te vrijwaren van vervolging... wegens schending van het onvoorstelbaar ingewikkelde galactische auteursrecht. Interessant in dit verband is wat een latere en heel wat linkere redacteur deed. Hij zond het boek door een tijdskoorde terug in de tijd... en spande vervolgens met succes een procedure aan tegen de havermoutfabrikant... wegens schending van dezelfde bepalingen. Hier volgen een aantal voorbeelden zowel van trefwoorden als van voetnoten. Het heelal. Enige gegevens die u verblijf zullen verhaven namen. 1. Afmetingen. Oneindig. Voor zover bekend. Twee. Import. Geen. Men kan onmogelijk zaken importeren in een oneindige ruimte. Aangezien er geen buitenwereld is om die dingen uit te importeren. Drie. Export. Geen. Zie import. Vier. Neerslag. Geen. In een oneindige ruimte kan geen neerslag vallen... omdat er geen boven is van waaruit het naar beneden kan vallen. Vijf. Bevolking. Geen. Het is bekend dat er een oneindig aantal werelden bestaat... maar dat ze niet allemaal bewoond zijn. Er moet de halve een eindig aantal bewoonde werelden zijn. Elk eindig getal, gedeeld door oneindig komt neer op zo goed als niks. Dus als elke planeet in het heelal een bevolking van nul heeft... moet de totale bevolking van het heelal ook nul zijn. En alle mensen die je eventueel van tijd tot tijd tegenkomt... zijn louter het product van een overspannen verbeelding. 6. Valuta. Geen. Eigenlijk zijn er drie wettige betaalmiddelen in de ruimte. Maar de altarische dollar is onlangs ingestort. De flenische pobbelkralen is alleen inwisselbaar tegen andere flenische pobbelkralen. En de Trigaanse Pugh wordt eigenlijk niet voor vol aangezien. De wisselkoers van zes Ninkies tegen een Pugh levert geen problemen op. Maar aangezien een ninki een driehoekige rubbermunt is met zijde van zo'n 10.000 kilometer... heeft niemand er ooit genoeg bezeten om zich een Pugh te kunnen veroorloven. Ningies kunnen echter nergens worden ingewisseld. ...omdat de galactiebanken geen onbenodig kleingeld accepteren. Vanuit dit basisgegeven is het niet zo'n toer meer om aan te tonen... ...dat de galactiebanken eveneens het product van een overspannen verbeelding zijn. 7 6 Geen. Eerlijk gezegd staat het heel al op bol van hoofdzakelijk vanwege de totale afwezigheid van geld, handel, banken, neerslag... en wat verder nog zou kunnen dienen om al die niet-bestaande mensen in de ruimte bezig te houden. Het is echter niet de moeite waard er hier lang over uit te weiden... omdat het echt om een vreselijk ingewikkelde materie gaat. Voor verdere informatie raadplegen men de hoofdstukken 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19... 21 tot en met 84 en vrijwel het hele verdere boek. Voornamelijk om deze en soortgelijke passages... wordt het transgalactisch liftershandboek momenteel herzien... door Amro Bank en Hugo Veld. Helaas doen zich voortdurend allerlei kleine moeilijkheden voor... waardoor ze aan echt onderzoek niet toekomen. Niet alleen is Hugo Veld nog steeds op zoek naar de vraag... bij definitieve antwoord op het leven, het heelal en de rest... Maar ook het zojuist gestolen ruimteschip gedraagt zich momenteel als volgt. Je bedoelt dus eigenlijk dat je er niet mee om kunt gaan. Ik liet het nee. hele schip schreeuwt dat uit. Ik word niet goed van het lijpe kleurengamma. Als je zo'n man zwart tegen de zwarte achtergrond afslikt zwarte knop indrukt, ligt het ter bevestiging een zwart lampje zwart op. Wat, wat is dit? Hè? Een transgelaatje hyperlijfwagen of zo. Nou, wie weet. Zeg kan je niet op een of andere manier onder controle krijgen. Ik word hier ruimteziek van. Tijdziek. We starten terug in de tijd, man. Je god, nou wordt gelok echt mis. Ga je gang, dan krijgen we in ieder geval wat kleur hier. Ja, nou Zeveld, in Vreedersdom hou je een beetje in, ja. We hebben vandaag het eind van de universum al gehad. En daarvoor waren we 576.000 jaar de tijd geslingerd door een computer die ontplofte. Jullie waren nog goed af, ik ben komen lopen. Zeg, hoe zat dat trouwens? Hoe kan een computer die ontploft er vooruit in de tijd schieten? is simpel, het was geen computer. Het was een hyperruimtelijke veldgeneraal. Oh Natuurlijk, dat ik dat niet meteen zag. Toen die oververhit verhit raakten, brandde je gat in het ruimte-tijdcontinuum. Oh, ja. Waar jullie doorheen viel als een steen door een natte papieren zak. Natte papieren zakken. Gat van de dat klinkt beter nou. Hé, hey, kun je eindelijk een beetje wijs worden uit het bedieningspaneel? Nee, we blijven er nu gewoon af. Ik geloof dat dit schip veel beter weet waar het heen wil dan wij. Hm. Dat lijkt me nogal logisch, eigenlijk. Wat weet jij daarvan, aapmens? Nou, kijk, van wie dit schip ook is... voor hij vooruit in de tijd vertrok naar het restaurant aan het eind van het heelal... zal hij het wel zo geprogrammeerd hebben... dat het hem weer precies op hetzelfde punt van vertrek zou terugbrengen. Logisch, toch? Het is verrekte goed bekeken, weet je dat? Vooral als die verwachten om hem nogal te raken. Dronken achter het stuur van een tijdschip is een behoorlijk zwaar vergrijp. Kijk, doorgaans word je ergens in het stenen tijdperk van een bepaalde planeet gepoot. Waar je dan maar moet zien te evolueren tot een minder onverantwoordelijke levensvorm. Dus, al wat we kunnen doen is afwachten en zien waar we uitkomen. Wat doen we in de tussentijd? Ik heb een zakskrebbelspelletje. Geef die man een kokosnoot. Goed, als het zo moet. Hé, hey, aardnoot, er is werk aan de winkel voor jou, weet je nog? De vraag bij je definitieve antwoord, ja? Er zit een flap geld in dat ding daar op je schouders. Ik bedoel, denk alleen al even aan de neveninkomsten. Definitieve vraag-t-shirts, definitieve vraagkoekjes. Uh, ja, maar waar moeten we beginnen? Ik weet het niet. Het definitieve antwoord mag dan 42 zijn, maar wat is de vraag? Hoe moet ik dat weten? kan van alles zijn. Ik bedoel, uh, hoeveel is 6x7? Ja, ja, dat weet ik ook wel. Ik wil alleen maar zeggen dat de vraag alles kan zijn. Hoe moet ik dat nou weten? Nou, omdat jij en Trima de laatste generatie producten zijn van die aardcomputermatrix. Jullie moeten het weten. Ik weet het. Hou je Theo. er zijn organismen aan het woord. Het antwoord ligt besloten in de hersengolfpatronen van de aardmins. Maar het zal jullie wel niet zo interesseren, denk ik. Wou jij zeggen dat jij in mijn hoofd kunt kijken? Ja. En... Ik snap niet hoe jij je het uithoudt in zo'n vingerhoed. Oh, gaan we beledigend worden? Ja. Ach, let me niet op hem, maar zeg maar wat. Zeg maar wat. Waarom zou ik zomaar wat zeggen? Het leven is al erg genoeg. Ik hoef er niet ook nog eens van alles bij te verzinnen. Theo, als jij de vraag de hele tijd al wist, waarom zei je dan niets? Jullie vroegen er niet om. Nou goed, IJzermoe, dan vragen we het nu. Wat is de vraag? De definitieve vraag naar het leven, het heelal en de rest? Ja. ja! Waarop het antwoord luidt: 42. Ja, schiet nou op. Hey. Het interesseert jullie niet echt de voeling. Kom op, als elektrode, vertel het nou gewoon even. Hé, hey, kijk, het bedieningspaneel is gaan branden. We zijn er waarschijnlijk. Hé, hey, ja, we zijn terug in de echte ruimte. Zie je wel dat het jullie niet echt interesseert? Het stuurmechanisme reageert nergens op, het schip gaat nog steeds zijn eigen gang. Zullen we eens kijken of het vatbaar is voor democratisering? Laten we in ieder geval proberen uit te zoeken waar we zijn. Ja, op de beeldschermen is nergens iets te zien. Er kunnen die niet aan. Ja, die staan aan. Ja, maar waarom zien we dan geen sterren? Hé, nee, weet je wat ik denk? Dat we buiten de melkweg zijn. We gaan steeds sneller. We gaan de intergalactische ruimte in. Hugo, kijk jij even of je wat ziet op de achterschermen als je wil. Ik heb het koud. Helemaal alleen in die oneindige leegte. Ja, op die vlootzwarte oorlogsschepen achter ons na. Hm. Wat? wat? Welke vlootzwarte oorlogsschepen had je op het oog, aardmens? Oh, die op de achterschermen. Ja, sorry, ik dacht dat jullie ze wel gezien hadden. Zijn er zo'n honderdduizend? Uh, is er iets mis? Oh, wat wil je als je het vlaggenschip van de admiraal van de ruimtevloot steelt? Theo, waarom denk je dat dit het vlaggenschip van de admiraal is? Ik denk het niet, ik weet het zeker. Ik heb het voor hem geparkeerd. Krijg nou de stuivende stofstormen. Waarom heb je dat niet tegen ons gezegd? Jullie vroegen er niet naar. Weten jullie wat wij gedaan hebben? <laughs> ons aan het front gemanoeuvreerd van een grote intergalactische oorlog. <laughs> Zullen onze helden ooit in de gelegenheid zijn de definitieve vraag op te sporen? Zullen ze te druk in de weer zijn met honderdduizend tot de tanden bewapende oorlogsschepen... om nog toe te komen aan een gezellig babbeltje met Theo de tobbende robot? Zullen ze uiteindelijk toch nog terechtkomen in een huis in een rijtje? En gewoon elke ochtend als assistent, accountant of systeemanalist in de file staan? Zal het leven ooit nog worden wat het geweest is, na volgende week? Na de elfde aflevering van het Transgalactisch Galactisch Lichters Handboek... De geschiedenis van de belangrijkste galactische beschavingen... is door drie duidelijk te onderscheiden en te herkennen stadia gegaan. Die van overleving, onderzoek en verfijning. Ook wel bekend als de stadia van wat, waarom en hoe. Zo wordt het eerste stadium bijvoorbeeld gekenmerkt door de vraag... wat moeten we eten? Het tweede door waarom eten we? En het derde door de vraag met of zonder mayonaise... De geschiedenis van de oorlog is op soortgelijke wijze onderverdeeld... ...zij het dat hier de stadia zijn... ...vergelding, anticipatie en diplomatie. Vergelding. Ik sla jou dood, want jij hebt mijn broer doodgeslagen. Anticipatie. Ik sla jou dood, want ik heb jouw broer doodgeslagen. En diplomatie. Ik sla mijn broer dood... ...en daarna sla ik jou dood onder voorwensel dat jouw broer het heeft gedaan. Ondertussen lijkt het onvermijdelijk dat de aardbewoner Hugo Veld... voor wie dit allemaal academische kwesties zijn... aangezien zijn enige broer reeds lang geleden is opgepeuzen door een okapi... zo duidelijk betrokken raakt bij een heuse intergalactische oorlog. Dit komt voornamelijk doordat het ruimteschip dat hij en zijn metgezellen... in een onbezonnen bui hebben gestolen uit de parkeergarage van het restaurant... aan het eind van het heelal... op de automatische piloot is teruggekeerd naar zijn rechtmatige plaats en tijd... Zijn rechtmatige tijd is vlak voor een massale invasie van een compleet melkwegstelsel. En zijn rechtmatige plaats is aan het hoofd van een vloot van honderdduizend zwarte oorlogsschepen. Het zit namelijk zo. Wou je beweren dat we het vlaggenschip van de admiraal gestolen hebben? Ja, daar ziet het wel naar uit. Misschien moeten we gewoon maar vragen of ze het terug willen hebben. Ik bedoel, als we het een beetje beleefd aanpakken... Dan schieten zij ons waarschijnlijk een beetje beleefd overhoop. Hé, <laughs> hey, kijk, die monitor begint te flikkeren. Krijg hem nou om Zeker iemand die orders wil. Hé, hey, zeg iets tegen hem. Zeg dat hij weg moet gaan. Blijf je eruit, Zeefvot? Waarom moet ik dat doen? Nou, kom op. Ga in die stoel zitten en doe iets. Doe nou maar. Wij staan achter je. Verdekt opgesteld. om vice-admiraal. Meld zich vooruit. vice vlaggenschip. Oh, eh, hallo, vice-vlagadmiraal. Ik, eh... Uh... Goedavond, admiraal. Wat? Ik denk al dat u smakelijk verdieneert heen. Eh, uh, uh, ja, prima. Dank je. Dat doe ik deug, admiraal. We zijn de gevechtsklaar in fase Oranje en hangen in slag worden. achter u op zeven minuten van het vijandelijke melkwijngestelsel. Wacht op uw teken. Oh, nou, euh, mooi zo. Ik zou zeggen, hou contact, vice admiraal. Uh, dank u, admiraal. Oh, en, uh, nog iets. Ja? Je ziet er imponeren uit zo, admiraal. Oh, nou, euh, leuk. Eh, wauw. ik val uit mijn voegen, hé. Zeg, en, uh, hij dacht echt dat je de admiraal was, dus? Niet te geloven, Zeefold. Het is gelukt. Het was echt een vlekkeloos idee, Zeefold. <lacht> Net doen alsof je echt de admiraal was. Ja, schitterend, zeg, hè? Maar wel. moet je luisteren, Alapon. Ik deed niet of ik de admiraal was. Die knakker dacht gewoon echt dat ik het was. Hm. Misschien lijkt je ook wel op hem, of zo. Nou, niet als hij ja. maar in de vet op zijn onderbevel hebben lijkt. Appetit. Hoezo? Ja, maar... hey, wij konden dit scherm misschien. Hoe, hoe zag hij eruit ja, Nou, uh, het was gewoon een grote luipaard, ja. Gewoon. Zonnebrillen op, sportief ruimtewerk, pak aan dat tot zijn navel open stond. Bruine instappers. Ah, je kent dat wel. Mm -hmm. Hoe kon hij nou denken dat jij de admiraal was? Oh. Ach, misschien hebben luipaarden wel een slecht geheugen voor gezichten. Hè? Humor zeker? Hm? moet toch een eenvoudige reden zijn? Er is natuurlijk iets mis met het beeldscherm. Nou, ga eens weg en laat mij eens kijken. Hé, hey, jullie hoorden toch wat die grote grommer zei? Hij vond dat ik er imponerend uitzag, dus hij moet me gezien hebben. Misschien had hij geen smaak. Hé, <lacht> uh. hey, het scherm begint weer. Oh jee, Stefan, ga in die stoel zitten en ga weg daar, Traewa. Hé, dat kan niet meer. Achteruit! Vice-admiraal Meltzicht, klaar in fase Roodbruin. Zes minuten van het vijandelijke stelsel. Oh, en eh, uh, admiraal. Uh, wat? U ziet er echt schitterend uit. Deze is nog mooier dan die van daarnet. Oh. Nou, bedankt. Wat? Het wordt steeds gekker, hè. Nee. Goeie god. Wat is er, Trima? Zagen jullie dat? Jij zei toch dat het een luipaard was? Mm -hmm. Nou, hij klonk anders. Zag je er ook anders uit dan? Nou, ja, kijk, het was niet zozeer een luipaard, maar meer een soort... Nou ja, een schoenendoos. Een schoenendoos? Ja, met allemaal halfhoge gimpies erin, maat 44. Een schoenendoos met allemaal halfhoge gimpies erin, maat 44. Zeg, Brul Aap, dit is geen dictaat, hoor. Ik vroeg me alleen maar af hoe ze wist dat ze maat 44 waren. Zeg, Trima, meen je nou echt dat je hebt zitten praten tegen een schoenendoos? Ja. En hij, eh, uh, hey, uh, die, eh... Uh... Ze. Uh, dachten van jou ook dat je de admiraal was? Dat heb je toch zelf gehoord? Hé, hey, wat mankeert die lui? Klinisch van god los, of zo? Ja, hey, volgens mij zijn ze heel slim, man. Ze gaan net zo lang door met dit gedoe tot de overlijden aan gek. Die... Ik denk niet dat ze erg slim zijn. In een omtrek van dertig par seks is maar één zo intelligent als ik. En dat ben ik zelf. Oké, okay, Theo, heb je nog iets te melden? Ja, ik heb zo'n akelige pijn in alle dioden in mijn zijn. Zeg, welke naam noemde die hebben ook alweer? Hagenennon. Mm -hmm. Kunnen we dat niet opzoeken in het boek? Welk boek? Het transgalactisch liftershandboek. De Hagenennons van Metablus 3 hebben de onverpunturisch de van alle levensvormen in de melkweg. Terwijl de meeste volken er genoegen meenemen langzaam en voorzichtig te evolueren over duizenden generaties. Hier is een grijpteen weg, daar je misschien nog eens kijken of er een neusgaard bij kan... Zouden de HNN ons voor Charles Darwin hebben kunnen doen wat een escadracturische stuntappels had kunnen doen voor Sir Isaac Newton? Hun genetische structuur, gebaseerd op de vierledig gestareerde octohelix, is zo chronisch instabiel dat ze in plaats van hun grondvorm door te geven aan hun kinderen, ijskoud enige evolutiestadia doorlopen tijdens het ontbijt. Ze doen dit echter zo onbesuist, dat ze, als ze aan tafel zitten en niet bij een theeleveltje kunnen, van het ene moment op het andere muteren tot iets met veel langere armen, dat dan echter dikwijls helemaal niet in staat is thee te drinken. Het is niet verwonderlijk dat dit leidt tot een verschrikkelijk gevoel van onzekerheid en een rancuneuze jaloersheid op alle stabiele levensvormen. Oftewel, die vuile gore rotidentieke lingen, zoals ze ze aanduiden. Ze achten zich bevoegd tot deze kwalificatie omdat ze persoonlijk hebben meegemaakt wat het is om praktisch ieder ander te wezen en dus in een goede positie zijn om de slechte punten van al die anderen te beoordelen. Deze beoordeling is doorgaans militair van en wordt overgebracht met medogeloze hardvochtigheid vanuit de wapenkamers van hun met gruwelijk wapentuig uitgeruste kameleoïde moordflatilie. De ervaring heeft geleerd dat de meest doeltreffende manier om een H&N om tegemoet te treden, bestaat in vreselijk hard weglopen. Geweldig. Schitterend. Je wordt bedankt hoor, Sefot. Wat zijn jullie allemaal naar mij te kijken? Ja, en wat doen we nu? Ja, volgens het boek moeten we nu hard weglopen. Ja, nou, maar hoe moeten we die automatische piloot op onze hand krijgen? Dozen chocolaatjes, een beetje slijmen? Wat denk jij ervan, Theo? Als ik jullie was zou ik me ontzettend gedeprimeerd voelen. Ja, ja, een aardfiguur. Ik sluit maar aan bij Theo. Amro? Nou, mijn ervaring is dat je je in het zicht van de dood altijd prima kunt concentreren. Hé, hey, ik bedenk opeens iets. We hebben nog een kans. Een kans? Voor zover ik zie kun je net zo goed proberen een spel door het oog van een hooiberg. Uh... Nee, nee, nee, oh, ga nog maar na. Die onderbevelhebber nam aan dat de admiraal, Zeveld en ik één en dezelfde persoon waren. Mm -hmm. Niet omdat we zo op elkaar lijken, maar juist omdat we zo van elkaar verschillen. Dus nou, Verdomme. als je... ik begrijp waar je heen wilt. Ja? Als die onderbevelhebber een schoenendoos kan zijn... kan die admiraal van alles wezen. Een waskaars, een waterbuffel, een bovenconstrictor. Mooi yes, zo, precies. mooi zo. Nou, dus ga er nog even een waterbuffel op, hè, ja. Trema, Kijk jij even in het kastje van de bovenconstrictors. Zijkt ja? niet zo, Zeefot. Het kan nog heel goed iets alledaags zijn. Een schroevendraaier, die rol snoer daar... of gewoon uh, de stoel van de admiraal. Ja. Hé, hey, vinden jullie dat trouwens niet de prima stoel? Zo, met die twee hoofdsteunen, echt perfect voor mij. Die twee grote, wollige gevallen? Belachelijke dingen. Het zit helemaal niet lekker. Geef mij maar iets met langere armleuningen. Dat een echte dikwijls helemaal niet in staat is thee te drinken. Hé, hey, uh, wat zei je daar, aardmens? Hoofdsteunen, zei je toch, hè, Zevelt? Uh -huh. Nou, volgens mij zijn het wenkbrauwen. Die stoelkrapse been! Hij heeft de hele tijd alleen maar staan slapen. Hugo, kom in Jezus naar uit die stoel. Go, ja, ga, je... ga staan, primaat, als je op de admiraal zit. Hij beweegt. Hij zal toch niet beginnen te evolueren. <truimert> oh, oh, oh, zo, als de oude Darwin dit nog mee had kunnen maken. Krijg nou een hartstraal. Weet je wat dat is? Uh, laat me eens een gooi doen. Uh, iets afschuwelijks. Ben ik warm? Ik mag al van Groningen zo open zijn als het niet sprekend lijkt op het graaiende grauwbeekbeest van traal. <truimert> Een van traal, Is dat niet gevaarlijk? Ja, reken maar dat dat gevaarlijk is. Als dat de admiraal is en hij wil nog steeds zijn teder zal hij er echt geen lang vingertje in dopen, hoor. Oh. Kijk, kijk. Oh. Ja, Wat wil je dat ik doe, die tafel hier met z'n oren omhoog trekken soms? Ha, alles gaat hier ineens bewegen, zeg. Ja, en wij gaan ineens dood, zeg. De afspraak is plotseling voor in een kastje met Bobo Constrictor. Zeg me dat we nog wel een seintje geven. Blijf met je ponten van me, afvuilen die van. Oh, verdamme, en ik maar denken dat Sjönofoon al erg genoeg was. Kom op naar de vluchtcapsules. Ik neem deze, oké? Hé, Zeevold, heb jij met Trema en Theo die daar links. Druk op die startknop, Hugo. Hé, hey, Amro, kijk, de andere capsule is er niet. Die huls is leeg. Iemand anders heeft die capsule al gebruikt. De andere zitten in de val. Ja, het is nu te laat, Hugo. We kunnen ze niet meer helpen. Deze capsule gaat niet terug. En als ik dit knopje nou eens indruk? Niet doen! Gelukkig voor Ambro Bank en Hugo Veld is hun capsule uitgerust met het nieuwste snufje in instantruimte reizen: de Fagilonische kangaroo aandrijving waardoor een schip plotseling door de structuur van het tijdruimtecontinuum kan worden geprikt en ver van het uitgangspunt weer tot stilstand komt. Dit is echter wel een noodvoorziening en er is maar zelden tijd om uit te kienen waar het schip gaat landen. Ondertussen gebeurt er dit met Cefalt, Trema en Theo. Kijk uit! Oh, God, we zijn erbij. Mocht ik dit overleven, dan ga ik werken als standaard van Moby Dick. Ja, je hebt al Hij ik moet weer dus te sterven. Ik ben al ook bij als ik gewoon sterf. Ja, dat is toch <treef> En zo verging het Hugo Veld aan Amrobank. We zijn weer terug in de gewone ruimte. Hoewel? Nee, ik geloof dat we overgezonden zijn in een ander ruimteschip. Nog meer gedoe. Ah, we zien wel. Even kijken, atmosfeer is oké. Okay. Nou, laten we maar uitstappen. Hmm. Zeg, Amgo. Ja? Wat zou er met anderen gebeurd zijn? Hugo, dat moet je maar leren. Het is een gewoonte onder ruimtereizigers... dat als je iemand moet lozen, je weet wel, een vriend of een vriendin, dan moet dat maar niks aan te doen. Niet meer over praten, oké? Okay? Meen je dat nou? En dan drinken we ons later helemaal los om uit te huilen. Volgens mij is er iets heel erg mis met het heelal. Volgens mij is er iets heel erg mis met dit schip. Ja, het lijkt wel een mausoleum. Je hebt gelijk, zeg. Het sterft hier van de sarcofagen. Te gek, hè. Hey. Wat is er zo leuk aan een zootje lijken? Ja, geen idee, maar wie weet. Hé, hey, kijk hier. Op deze zit een, uh, een naamplaatje. Wat staat erop? Golga Vringische Arkvlootschip B-Ruim 7. Telefoonreiniger tweede klasse. Met een serienummer erop. Telefoonreiniger? Een dode telefoonreiniger? Dan zijn ze op hun best. Ja, maar wat doet hij hier? Nou, niet veel zo te zien. Nee, ik bedoel, waarom? Moet je kijken, hier heb je een dode kapper. Hier, hier heb je een procuratiehouder. En daar staat een tweedehands autoverkoper derde klasse. Zijn dit wel lijkkisten? Ze voelen erg koud aan. En zo zijn twee van onze helden ontkomen aan het ergste gevaar dat de Melkweg kent. Een Hagenennon-admiraal die evolueert tot het graaiend goudbekbeest van Traal. Maar de ervaring leert dat ruimtereizigers van de ene penibele situatie in de andere verzeild raken. En dat lijkt ook nu weer het geval te zijn. Wat voor goed kun je immers verwachten van een hal vol koude lijkkisten... waar bovendien zojuist een de deur heel snel open en dicht gegaan is... zonder dat Amro en Hugo het merkten? Luister voor het antwoord op dit, de rest en nog veel meer... volgende week naar de twaalfde en laatste aflevering van het Transgalactisch Lifters Schrijvers van hoorspelen worden dikwijls geplaagd door een breinbrekend probleem... dat zich kort en bondig laat samenvatten als... hoe brei ik er een eind aan? Populaire kunstschrijven in dit verband zijn... de dood van een hoofdrolspeler, het uitbreken van oorlog of vrede... een eenvoudige natuurramp. De schrijvers van het Transgalactisch Liftershandboek maken het wel heel bond. Achterloos hebben ze nu al een handvol uitgelezen kansen om zeep geholpen, zoals... De vernietiging van de aarde, het einde van het heelal en het heengaan van vertrouwde figuren als Trema, Zeevad en Theo, de tabbende de robot. Zou het nu dan toch eindelijk lukken? Uh, kapitein, wat is er nummer 1? Ik kreeg er net een soort bericht of zo over nummer 2. Oh jeezer, jij schreeuwde allemaal van die dingen dat hij gevangen had gemaakt? Oh nou, dat zal hij vast wel leuk vinden. Dat is hij altijd al graag gewild. Kapitein? Oh, kijk eens aan, dan hebben we nummer 1. Twee, oh, eh, twee. Uh, heb je een beetje naar je zin? Ik ben hier met de gevangenen. Die ik heb aangehouden in Vriesal 7, zeven, kaptein. Uh, dag. dag. Oh, hallo zeg. Sorry dat ik jullie geen hand kan geven. Ik lig even in bad. Kijk eens in de koelkast nummer één. Allemaal aan de tonnik. Wilt u de gevangenen niet verhoren, kaptein? Wat heeft er in godsnaam voor zin? Om informatie uit ze te krijgen, kaptein. Mag ik ze niet een beetje ondervragen? Nou, vooruit, als je dat dan per se wil. Vraag maar wat ze willen drinken. Dank u, kaptein. Oké. Okay. Thuis, zootjes, kodem. Kallemaan, een beetje, nummer twee. Wat willen jullie drinken? Nou, nou die, uh, die, ik, die gin tonic lijkt me wel wat. Wat jou, Hugo? Ja, ja goed. Met of zonder ijs? Uh, met graag. Citroen? Graag, ja. Nou. En heeft u ook van die kleine koekjes? U weet wel die met kaas. Ik stel je de vragen. Uh, nummer twee. Kapitein. Ga nu maar weer even buiten spelen, wil je? Ik lig hier in bad om een beetje te ontspannen. Kapitein, mag ik u eraan herinneren dat u nu al meer dan drie jaar in dat bad ligt? Ja. Je hebt nu eenmaal veel rust nodig in een baan als de termijnen. Wat gebeurt hier in vredeslaar? Uh, mag ik misschien vragen wat u precies voor werk doet? Uw Ah, Dank, u, <laughs> dank wel. u wel. Ik bedoel, ik kon het ook niet helpen, maar ik heb die lijken gezien. Lijken? Ja, u weet wel, die dode telefoonreinigers en procuratiehouders in het ruim. Ja, maar die zijn niet dood, lieve hemel, nee zeg. Ze zijn alleen maar ingevroren. Vroeg of laat worden ze weer tot leven gewekt. Wou u echt zeggen dat u een ruim vol kappers heeft? Jazeker, miljoenen kappers... Uitgetelde tv-regisseurs, verzekeringsagenten, personeelschefs. jachtwagens? Ja, die ook. Uh, bedrijfsadviseurs. Doe maar een gooien, we hebben ze erbij zitten. Reken maar. We gaan een nieuwe planeet koloniseren. Wat? Spannend, hè? Wat? Met dat stelletje? Oh, begrijp me goed. Wij zijn maar één van de schepen van de arkvloot. Wij zijn ark B, ziet u? Uh, neem me niet kwalijk. Zou u even de waterkraan voor me open willen draaien? En neem toch wat te drinken als u zin heeft. Oh graag. Wat is aard B? Wat? Uh, oh ja, onze planeet werd verdoemd, ziet u. Verdoemd? Uh, ja. Dus dacht iedereen, we stoppen de hele bevolking in een paar gigantische ruimteschepen... en gaan ons op een andere planeet vestigen. Eén die niet zo verdoemd was, bedoel ik? Precies. Dus werd er besloten drie schepen te bouwen. Drie ruimtearken. Eh, uh, waar is zeep? Juist, ja. De opzet was dat in het eerste schip, schip A dus... alle briljante leiders zouden gaan, wetenschapsmensen, grote kunstenaars. Kortom, mensen die iets presteerden. Terwijl in het derde schip, schip C, al de mensen zouden gaan die echt werkten. Mensen die dingen maakten en dingen deden. In schip B, dat zijn wij dus, ging dan de rest. De dienstverlenende sector, zogezegd. En wij werden dus het eerst gelanceerd. Maar wat was er dan niet goed aan uw planeet? Zoals ik al zei, ze was verdoemd. Het schijnt dat er een botsing in de lucht hing met de zon. Of het kan ook de maan geweest zijn, daar wil ik even af zijn. Oh, ik dacht dat er een min of meer onafwendbare invasie voor de deur stond van een reuze piranha bij van vier meter. Ik heb het heel anders gehoord. De luid schoor bij hoog en bij laag dat de hele planeet elk ogenblik kon worden opgeslokt. Door een enorme mutatie van een sterrengeit. Goh, eerlijk? Ja, en dat hij nou maar hoopte dat het schip waar hij mee moest op tijd klaar zou zijn. Maar ze zorgden er natuurlijk wel voor dat ze jullie het eerst wegstuurden. Ja, god ja. Ze zeiden het nog zo aardig. Ja, heel beschaafd. Ze vonden het allemaal erg belangrijk voor het moreel dat ze op een planeet zouden komen met voldoende kapsalons en schone telefoons. Ja, ja, ik begrijp het, ja. Nee, maar dat lijkt me ook heel erg belangrijk hoor. Oh ja, wat is. U... En die andere schepen die kwamen zeker achter jullie aan dan? Nou, het is eigenlijk wel leuk dat u daarover begint. Want vreemd genoeg hebben we sinds we vijf jaar geleden vertrokken... nog geen piepje van ze opgevangen. Maar ze zullen wel ergens achter ons zitten. Ja. Tenzij ze natuurlijk door die geit zijn opgevreten. Uh, ja, die geit. Dat is gek, hè? Maar nu ik dat verhaal eens aan iemand anders vertel... ik bedoel, vind jij het geen raar verhaal, nummer één? Uh, nou, uh, goed, goed. ik begrijp dat jullie voorlopig nog heel wat te bepraten zullen hebben. Dus uh, bedankt voor die gin tonics. <laughs> en zet ons maar even af op de dichtstbijzijnde planeet. Uh, net hoe het uitkomt, hoor. Ja. Dat is een beetje moeilijk, zie je, want onze baan is, is uh, afgesteld voor we van Golfa, hoe heet oh, je, weer. Vind... Ja, dat zeg ik. Vertrokken. Uh, wanneer komen we bij die planeten die jullie moeten gaan koloniseren? Nou, we zijn er bijna, geloof ik. Het kan nu best elk moment zover zijn. Ah. Het is waarschijnlijk hoog tijd dat ik eens uit het bad kom. Hoewel, ik zit hier eigenlijk wel heel lekker. We gaan er dus zo dadelijk landen. Nou, landen niet direct. Als ik me goed herinner, slaan we er volgens het vluchtschema te platten. Te blatter. Ja, ik meen wel dat dat de bedoeling was. Er was een heel goede reden voor. Maar die is me even ontschoten. Jullie zijn een stelletje waardeloze zakkenwassers. O oh ja, dat was het. Dat was de reden. Mag ik even de zeep? Ondertussen zijn Hugo Veld, Amro Bank en een ark vol ingevroren dienstverleners de platter geslagen in de prehistorie van een kleine blauwgroene planeet. die cirkelt om een onaanzienlijke gele zon aan de weinig gewilde kant van de westelijke spiraalarm van de Melkweg. Na ongeveer een jaar wordt er een vergadering bijeengeroepen ter evaluatie van een situatie die niet bepaald rooskleurig is. Mensen, mensen, als het even kan wil ik graag een beetje orde in deze vergadering. Ja? De misschien meneer. Nee, nou niet, knul. Niet terwijl ik in bad zit. Hé hey, jongens, uh, hou je kop eens even. We ja, hebben groot nieuws, we ja, hebben we ja, wat ja, ontdekt. Uh, staat het op de agenda. Zegt doe me een lol? Ja, het spijt me ontzettend, maar als volledig gekwalificeerd bedrijfsadviseur kan ik er niet genoeg op hameren hoe belangrijk het handhaven van de commissiestructuur is. prehistorische planeet. U hebt het woord niet. Dan neem ik het woord? Dat bepaalt de voorzitter. Dat bepaal ik zelf wel. U hebt duidelijk geen benul van moderne bedrijfsvoering. Maar u heeft geen benul waar u bent, godzang. Van de orde! Oh ja. Aan de orde is de 573ste zitting van de kolonisatiecommissie van de planeet Ventelgoederen. Oh ja, dat zei het. Wat een flauwe kul. 573 commissievergaderingen, jullie hebben nog niet eens het vuur uitgevoerd. Uh. Als u even de agenda heer pleegt... Ja, als jij nou eens met je toepetje ging spelen... Dan zult u zien dat we vandaag een rapport verwachten... van de subcommissie vuurontwikkeling. Waar ik de kapper deel van... Dat ben ik. Maken. Ja, maar je weet wat ze gedaan hebben, hè? Ze hebben twee stokjes gekregen... en daar hebben ze verdomme een schaar van geknutseld. Als u zo lang meeloopt in de reclame als ik... dan weet je dat de ontwikkeling van een nieuw product onmogelijk is... zonder een grondig marktonderzoek. We moeten eerst ja. weten wat de mensen verwachten van het vuur... hoe het bij ze overkomt, mm. het beeld dat ze Smeer hebben... Smeer het van... maar even aan, oh, hoor. hoor. Precies. Dat soort dingen moeten we te weten komen. Willen de mensen vuur dat smeerbaar is? En het wiel? Is dat al rond? Lijkt me ook een enorm boeiend project. Nou, daar liggen nog wat problemen. Problemen, hè? Dat is het meest eenvoudige mechaniek in het hele universum. Oké, okay, uitslover. Als jij het allemaal zo goed weet, zeg jij dan maar eens welke kleur het moet krijgen. Een lachtige zarkwond. Er heeft dus gewoon weer niemand een poot uitgestoken, nou? Ik... Heb het continent hiernaast de oorlog verklaard. Finlande de filmer heeft uit de wrakstukken van het schip een camera weten te redden. En is bezig aan een fascinerende documentaire over de autochtone hole die aan het uitsterven is. Is dat tot jullie doorgedrongen? Uh, ja, noteer even dat we de verkoop van levensverzekeringen aan die lui stopzetten. Ja, maar snap je hier? Ze zijn pas gaan uitsterven sinds wij hier zijn. Ja, en dat komt dus vreselijk goed over in die film waar hij aan bezig is. Als ik het goed begrepen heb, wil hij daarna een documentaire over u maken, kapitein. O, ja, gewoon het enige. En onder een ijzersterke invalshoek. De last van de verantwoordelijkheid. De eenzaamheid van het leiderschap. Ach. Je moet zo'n invalshoek natuurlijk ook weer niet te overdrijven, hoor. <lacht> Na de rubber eentje ben je nooit alleen. Poelen, poelen, poelen, poelen, Zouden we heel even kunnen infocussen op de kwestie van het fiscaal beleid? Het fiscaal beleid, hè? Hoe kun je nou geld hebben als niemand van jullie ook maar een gram produceert? Het groeit echt niet aan de bomen, hoor. Uh, als u mij even uit gaat spreken. Door ons besluit van een paar weken geleden om bladeren te kiezen als wettig betaalmiddel... zijn we natuurlijk allemaal schatrijk geworden. Ja. Maar zitten we tevens, ten gevolge van het hoge beschikbaarheidsniveau van de valuta in kwestie... Met een klein inflatieprobleempje. Wat volgens mijn informaties heeft geleid tot een huidige ruilvoet... van zo'n drie forse loofbossen tegen één scheepspindel. Dat is, dat is, dat is Om dit probleem nu te ondervangen... en tot een effectieve revaluatie re van het blad te komen... zal binnenkort een grootscheepse ontbladeringscampagne van start gaan. Dat wil zeggen, we branden alle bossen plat. Lijkt me een zinnig aanpak, nietwaar? Ja, ja, ja. ja, het lijkt me... Jullie zijn niet wijs, stapel zijn jullie. Mag ik misschien zo vrij zijn te vragen wat u al die tijd heeft uitgevoerd? Ja, en die andere uitvreter zijn maandenlang onder water geweest. Ja, alle respect toch, kind. Maar we hebben wat rondgekeken op deze planeet om eens te zien hoe het er hier voor staat. Nou, dat klinkt ook niet bepaald productief. Ik dacht dat jullie... Nee. Maar goed, we hebben nieuws voor jullie. Het maakt allemaal geen haar van een kale kangroen meer uit wat jullie van plan zijn. De bossen platbranden, wat dan ook, het maakt absoluut geen verschil meer. Twee miljoen jaar heb je. En dan is de koek op. Dan is jullie rassen geweest. Over en uit. En dat is maar goed ook. Dan knop dat in je oren. Twee miljoen jaar. Ah, kan ik nog lekker een keertje in bad? Wil iemand me even de spons aangeven? Eén, even een hè? Aan de orde. Nee. De Q is tien punten, snap je. En het is drie maal woordwaarde, dus... Ja, sorry hoor, ik heb je de spelregels uitgelegd. Nee, nee. Laat die kinderbak naar me liggen. We beginnen wel opnieuw. En hou dit keer je hoofd er eens bij, hè? Wat ben je nou toch aan het doen, Hugo? Ik probeer die hole mensen te leren skrebbelen. Het is wel een hele klus, hoor. Want het enige woord dat ze kennen is 'grom' En dat zelfs kunnen ze nog niet spellen. Mag ik je vragen wat je daarmee denkt te bereiken? We moeten ze stimuleren in een evolutie, Amro. We moeten er toch niet aan denken wat voor een wereld het wordt met die debielen daar. Daar hoeven we niet aan te denken. We weten al hoe die wereld is. Dat hebben we gezien? Er is geen ontkomen aan. Heb je ze al verteld wat we ontdekt hebben? De handtekening van Magdi Raghdag op die gletsjer. Nee, wat schieten we daar nou mee op? Waarom zouden ze luisteren? Wat kan het hun schelen dat deze planeet toevallig de aarde heet En dat ik er toevallig oorspronkelijk vandaan kom. Ja, maar jij wordt pas over een kleine 2 miljoen jaar geboren. Dus ze zullen waarschijnlijk vinden dat ze weinig met jou te schaften hebben. Accepteer het dan nou maar, Hugo. Die vagoesagins in je voorouders, niet die hole mensen hier dat krabbelspel maar op, dat kan het menselijk ras niet redden. Want meneer Grul hier wordt het menselijk ras helemaal niet. Het menselijk ras zit momenteel rond die kei daar en maakt documentaires over zichzelf. We kunnen toch wel iets doen? Nee, heus echt niet. Het is allemaal alles een keer gedaan. Luister, we zijn achteruit en vooruit door de tijd gegaan en we zijn uiteindelijk hier beland. Twee miljoen jaar voor het punt waar we begonnen. Maar dat verandert niets aan de toekomst, want die hebben we immers al gezien. Wakker worden, jongen, je kan er niks meer aan doen, maar dat is al gebeurd. En dat allemaal omdat we hier zijn geland met ark B van de Golga Vringammers. Ja. Nog. Nog. Ach, ole mens. Arme Sodermieter. Blijkt alles voor niets geweest, hè? Je bent eruit geëvolueerd door een telefoonreiniger. Hé. Hey. Hey. Hij wijst naar het scrabblebord. Oh, hij heeft waarschijnlijk oude hoer weer met twee W's gespeeld. Nee, nee, nee, het is iets anders. Kijk. Huh? Nee, moet je zien. Er staat 42. Het onderzoek. Het heeft iets te maken met het computerprogramma... voor het vinden van de definitieve vraag. Je weet wat dit wil zeggen, hè? Wat dan? Nou, er moet iets misgegaan zijn. Als de computermatrix is opgezet... om de evolutie van het menselijk ras te volgen... vanaf de hole En die sterft door onze komst uit. En wij nemen zijn plaats in... Dan is de hele zaak naar de kloten. Dus wat Theo ook in mijn hersengolfpatronen heeft gezien... Het was in elk geval de verkeerde vraag. Ja, het zou kunnen kloppen, ja. maar waarschijnlijk er is van niet. Als we nou die vraag maar wisten. Moet je horen. Als de vraag vast ligt in mijn hersengolfpatronen... maar ik weet niet hoe ik erbij moet komen... stel nu eens dat we een kanselement inbrengen... dat door dat patroon gestuurd kan worden. Zoals? Letters uit de scrabble doos. Hugo, dit is briljant. God, wat is dit briljant. Goed, eerst uh, drie letters. W... Hm? Mm -hmm. A, T, wat? Nu vijf. K, ja. R, I, J, G, krijg. Het werkt, hé. He. Ja. Gek, het zit er. Komen nu. J, E, wat e, e, e, krijg e, e, e. je? Hier, hier nog een paar. A, L, S, oh. Oh. J, E, zes, vermenigvuldigd. Ik begin nattigheid te voelen, geloof ik. Als je zes vermenigvuldigt met negen, met negen staat dat er? Dat staat er. Zes maal negen. 42. Ik heb altijd al gezegd dat er iets falikant mis was met het heelal. Wat moeten we nou? Ja, nou ja, onze trots opzij zetten ons maar bij het menselijk ras aansluiten, lijkt me. Bleh. Al is het wel jammer. Op dit moment is het een heel mooie planeet. Hè? Inderdaad, ja, zeker. Dat volle oergroen. Die rivier die wegkronkelt in de verte. Die brandende, brandende bomen. En over twee miljoen jaar. Bam! Dan wordt alles vernietigd door de Vorgonius. Leuk vooruitzicht voor een jonge planeet. Ach, sommige zijn nog slechter af. Ik heb wel eens iets gelezen over een planeet in de zevende dimensie... die werd gebruikt als bal in een transgalactisch potje flipperen. Verdween recht in een zwart gat. 10 miljard slachtoffers. idioot. Ja, dat scoorde nog maar 10 punten ook. Waar heb je dat gelezen? Mooi, oh, een boek. Welk boek? Een transgalactisch listershandboek. Oh, dat... Yeah. Op zijn einde, met jouw lieve aarde Je moet het aanvaarden, je jeugd is voorbij Kan niet lang meer duren, je groeit uit je krachten Je kan erop wachten, je wordt woestenij Jij afdanse aarde van mij Ook al gaan we dan dood als de vissen Toch zou ik jou nooit willen missen De alleraardigste aarde ben jij Yeah. Als jij vergaat dan, als God nog bestaat dan, of anders de Satan, dan sta ik in de kou. De trompet schettert, het vage vuur knettert, ik voel me een ketter met heimwee naar jou. Jij aftanse aarde van mij, ook al gaan we dan dood als de vissen. Toch zou ik jou nooit willen missen, de aller aard. De aarde ben jij, jij, jij, jij. Al was je zee vaak cool. Ik weet nog dat gevoel. Als de dag begon. Elk bergmeer, elk ravijn. Ja, zelfs een zout woestijn, het stond je beeldig in de zon. Alleraardigste aarde op aard, al kan ik nu alleen naar je gissen ik blijf je nog steeds ergens missen dus mocht u haar ontmoeten doe haar dan de groeten en zeg dat ik nog steeds van haar hou Kom ze beter wordt het gras weer wat groener en de zee en de lucht ook weer blauw Ja, en zo kwam er een eind aan het transgalactisch liftershandboek. Afgelopen maand hebben we daar de nodige afleveringen van uitgezonden. Het uh, was gebaseerd op de Hitchhiker's Guide to the Galaxy... van de hand van Douglas Adams. En het hoorspel werd geregisseerd in 1980... door Vincent van Engelen en Hans Wijnans... en geproduceerd door Martin Cleaver. Voor, eh, voordat we gaan luisteren naar het NOS-journaal van vijf uur, is er nog tijd voor de Oerversie. Jongelui, de Oerversie van de Fleetwood Mac in 1968. Onder leiding van Peter Green. Prachtige LP, eh, waarvan de titelmenu ontschoten is. Dat kan je toch wel eens hebben? Hè? Ik ga hem niet loslaten op u voordat ik die titel weet. Uh, even kijken, op de hoes zie je Mick Fleetwood die gehuld is in uh, bladeren, alsof hij net uit de Rimboe is uh, ontsnapt. Ik kan het er toch niet opkomen. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet uh, Love That Burns. En hoe heet dat album nou? Ik ben het nu aan het opzoeken hoor, anders dan kom ik er gewoon niet uit. Uh, even kijken. Uh, shake Your Money Maker staat er ook op. Jonge, jonge, jonge, jonge, wat erg. Nou, ik ga hem toch draaien. have stopped your mind and your heart But please don't leave me with a love that burns Blanke Blues werd dat in 1968 genoemd. Love That Burns van de Fleetwood Mac, van de LP. Daar komt hij. Mr. Wonderful. Zo, dat is eruit straks na het NOS-journaal van vijf uur. Dan gaan wij samen met u het mysterie van Emily spelen. Hoe dat in elkaar steekt, leg ik straks wel uit. Tot zo.